Start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Braziliaanse middenvelder Philippe Coutinho van Liverpool... stapt over naar Barcelona. Volgens de Catalaanse club heeft hij een contract getekend... voor vijf en een half seizoen. Met de overstap zou een bedrag gemoeid zijn van 160 miljoen euro. Barcelona wil dat niet bevestigen. Als het ware is, is Coutinho de op twee na duurste speler ter wereld. na zijn landgenoot Neymar en de Fransman Bappé. In Zimbabwe moeten twee oud-ministers van president Mugabe voor de rechter komen wegens corruptie. Het zijn de oud-bewindslieden van buitenlandse zaken en van energie. De een zou televisietoestellen met die met overheidsgeld waren gekocht hebben weggegeven aan kerken. De ander zou opdrachten hebben gegeven aan een PR-bureau van een partijgenoot. De oud-ministers uit de Zimbabwaanse regering van Mugabe zijn op borgtocht vrij. De Amerikaanse astronaut John Young is overleden. In totaal ging hij zes keer de ruimte in, met drie verschillende NASA-programma's. Gemini, Apollo en met de Space Shuttle. Met Apollo 16 maakte hij drie maanwandelingen en drie ritten over het maanoppervlak. Youngs carrière was uitzonderlijk lang. Zijn eerste ruimtevlucht maakte hij in 1965, de zesde in 1983. John Young was 87 jaar. Voor de kust van Libië zijn zeker 25 migranten verdronken. Tientallen mensen zijn gered. Volgens de Libische marine en Duitse hulpverleners probeerden ze met een rubberboot de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Door slecht weer kwam de boot in problemen. Italiaanse media melden dat de vluchtelingen werden ontdekt door een patrouillevliegtuig van de Europese missie tegen mensensmokkel. De dode die vanmiddag in Weespa uit het water werd gehaald... is inderdaad de vermiste Oscar van Alfen. De politie vermoedde al dat hij het was. De blinde van Alfen werd sinds begin december vermist. Hoe die om het leven is gekomen is nog niet bekend. Het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het Noordoosten ligt de vorst. Morgen vrij zonnig, bij een stevige Noordoostenwind... wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Zaterdagavond, het beste van dance en RB in de the mix. De the mix. The Met the the CFM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update: Nightwalk 10, Show Facts en U-mixen. Fuck, fuck, fuck the neighbors. pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show: DJ Danceforce FM.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 Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Show fax. DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZFM Zanvoort. ZFM C -F, -M -C F M Everybody over here Van de Nightwalk, De allereerste in 2018. En het mag nog, hè? De allerbeste wens. Ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je het uh, nieuwjaar een beetje goed door bent gekomen. De eerste wijk zit er al weer op voor het nieuwjaar. En ook wij zijn er weer op de zaterdagavond met de Nightwalk. Als opening worden we muziek van Chris Cross Amsterdam en uh, George Bianco. Het Gone is the Night. En de komende drie uurtjes weer het beste van Dance RB. Een beetje pop doet dus Het laatste show, nu is de party update. Dus als je de tweede uurtje. DJ Manzo met zijn Global House 5. En straks in de derde derdeutje gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ K. zag ik nog een beetje leuk nieuws. In de DJ wereld. Maar eerst nog even lekkere muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Ronnie Flex, die kennen we allemaal hè. En Maan, ja, wie kent het niet. Ze hebben samen niet gemaakt. Dan hoor je zo meteen. Maar eerst die Kungs met More Mass. Na, na, na. I'm so, so done up waiting Got my glory days inside Got my glory days inside Oh yeah, yeah Gotta find my and face fearsome, fearsome Get deep back on my side Get deep back on my side Struggle for a reason Can't get in They got a foot against the door Tired of the tension Tired of the waiting Tired of the day shit uh. I've been tripping in the matrix Time for me to face it Tie up my laces finna get wild Sunshine and get shy But you can't imitate Gaat niet weg. ik voor je voel. die mij de rod willen laten gaan zitten op een stoel. Laatste keer dat ik je zag, was ik een domme fool Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel. Die moet niet flirtten voor mijn neus, het is niet fucking cool. Ik ben een stist en als ik schiet, dan schiet ik op het doel. Damn sorry, sure, ik doe anders voor je opgevoel. Ongewaardelijke jouw houding. Yeah. Hou je ervan maar als ik niks heb binnen. Geef je het toe als je het mis hebt binnen. Ik lijs je door de mist, mijn beren. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al lopen dan. Het is niks dat binnenkomt. Laat jou maar niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Oh, je houdt je vast wanneer het buiten koud is wow. Blijf bij mij, ga niet weg Je bent de enige niet to get while we're young. Een grote hit, samen met Marshmallow. Het was Galit uh, met uh, zijn eigen eerste solo-hit. Nou, hij heeft een album gemaakt. En, uh, ja, hij is jong, hè? Hij mocht uh, de eerste, in eerste instantie het album al uitgebracht worden. Maar ze hadden eventjes gewacht want Ja, hij mag nog niet officieel op tourneeën. Galit we met uh, Young, Dumb en Broke. En uh, binnenkort uh, staat hij als het goed is in AFAS. In uh, AFAS Live ik tegenwoordig. Hè? Ik wilde altijd Heineken Musical zeggen... Maar in ieder geval, hij doet het goed. jij ja, moet er van houden. Maar sommige mensen zeggen, van, ja, het ja, ja, is wel een grappig nummer. Maar ik vond hem leuk. dus met Young, Dam en Broke. En daarvoor hoorde je Ronnie Flex, tezamen met de maan. Met een nieuwe plaatje, Blijf bij mij. En ik heb nog een beetje nieuws voor je. Het jaar begint goed voor het Nederlandse DJ-duo Deep End. In januari en februari gaat Die Band als main support op tournee met David Guetta. Dat gaan ze doen door heel Europa heen. Die band brak in 2015 door met een remix van Catch and Release... van natuurlijk Amerikaanse zanger Matt Simmons. En afgelopen zomer brachten ze de hit Waiting for the Summer uit. Daar waren ze verantwoordelijk voor diverse remixen van onder andere... James Blunt, Robin Schultz, JP Cooper en uh, Disciples. En werkten ze samen met onder andere Sam Pell... De toernooi van David Guetta en die band begint op 18 januari. En dat gaat allemaal gebeuren in München. En de DJ komt niet naar Nederland met zijn Nederlandse support act. Ja, waarom, weet ik niet. Maar hij is waarschijnlijk zo vaak in Amsterdam geweest dat hij zegt van... Heel Europa is nu aan de beurt, maar Nederland, dat doe ik gewoon even tussendoor. Dus hij zal vast binnenkort wel weer naar Nederland komen. Maar dit doet hij eventjes niet in Nederland, maar wel de rest van Europa. Zie je CFM Zandvoort Doe met muziek Galantis, samen met Throttle... But tell me you love me with a drop gun remix. I've been up all week, not Dan voort. Danny Royal en Danny Haagman met uh, Tiger Eye. Oftewel, die uh, Eye of the Tiger. En erin een nieuw jasje gestoken. Nou, voor de muziek van Galantis en Thorol met Tell Me You Love Me. De Dropgun remix. En ik heb nog een paar tips voor een paar feestjes... waar je vanavond zeker aanwezig moet zijn. Nou ja, misschien dat je ze niet allemaal kan doen... maar uh, je kan er een paar doen. Misschien zijn er nog meer leuke feestjes. Maar ik noem er een paar op. Vanavond natuurlijk zoals altijd uh, in de escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En ook in 2018 gaat het gewoon door. Hè. Het begint op 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En uh, ja, met onze eigen zandvoorstel Raimondo. En wie die mee heeft genomen, ik heb geen idee. Want uh, dat staat er niet bij. Maar moet je gewoon even kijken op de website uh, escape.nl. Dan vind je al die informatie. En als we doorlopen, met aan de linkerhand escape. Dan heb je aan de rechterhand. Heb je, Club R, vanaf op 11 uur ben je daar welkom tot vijf in de ochtend... met Afro Bros in R. En familie van Maat de website uh, R.nl... met onder, onder andere de Afro Bros. Asi Varero live. Geno Vane. De Marv in Victim, Breakfast en Valentin. En host het bij Mella M.M. Dat is vanavond allemaal in Club R. De Afro Bros, ja... Jaren geleden hadden ze een grote hit in de hitlijst. Laatst laatste hoor je niet veel meer bozen. Maar ze bestaan nog steeds. Je kan ze vanavond dus live aanschouwen in, uh, in Club Air. En nog een werkelijk space. Is in de Melkweg. Vanavond encore. Welcome to 2018. Oftewel 2018. Het is allemaal in de Melkweg natuurlijk. Het begint om uh, rond de klok van middernacht. Vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, SP en. Uh, de resten uh, ga je daar allemaal meemaken. Vanavond dus uh, encore. Welcome to 2018. In de Melkweg. Dat in Amsterdam. En wat dichter bij huis vanavond uh, in de Stalker. Cayenne. nieuw Year. nieuw Me special. Het begint ook rond de klop van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Stalker. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met onder andere Goos, Dominique Brooks en Mace. Dat is allemaal vanavond in de stalker in de kromme elleboogsteeg in Harlem. En tot zover ook, kort, even een paar tips voor de feestjes in Amsterdam en Haarlem. Gaan we door met muziek. House of Virus featuring Maria Tweek met Runaway. Je hoort the full intention dub mix. Jack Beats Night Some of the tracks are slamming hard Others were dreaming The speakers were kicking out this beefy deep bass Zaterdagavond De Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update Nightwalk top 10. Nightwalk to 10 Showfax. Kids and DJs in the mix DJs in the mix Op ZFM Soundfort ZFM ZFM, ZFM. Over het strand door de duinen en het centrum van Zand. Door de muziek van uh, Kevin Andrews met uh, Say Mama. En daarvoor Ra Underground met I Felt Free. Zie je The Zand voor de Nightwalk? Dit is weer tijd voor de 10. En boven, beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10, The Tribe of Good. Met Loving You Baby. De Matt Joe Safari remix. Deze week op 9. Mark Jenkins en Miss B. Met the Sirens. Op 8 deze week, Camel Fat en Elder Brooks met uh, Cola. De Mouse Tea Glitterbox Mix. Op zeven deze week Ryan Bleeds met You Can't Hide. Op zes Rhythm Masters met I Feel Love using Winter Gordon. Op vijf deze week Blaze Amin Edge met The Lovely Day. Op vier Camel Fett en Brooks met Cola, met dan het origineel. Op drie deze week Matt Joe met Love Stream. Deze week op 2. Frank Rizzardo met Call Upon Me. Deze week een nieuwe nummer 1 in de team boven Best van voor Danshoek. Het is de Groovy Cat van Pasha. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de the Nightwalk. De the Groovy Cat. Ja, dat was muziek van Matt Cazelli en Terry Lax met uh, Born Slippy, ja. Jerome Rommings uh, remix. En uh, daarvoor muziek van... Uh, ook van Matt Cazelli... met uh, Made the Funk, Be With You. Dus niet Made the Force, Be With You... maar Made the Funk, Be With You. Het was over ook. Uh, het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Het nieuws. En wie? En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje... om elf uur... vliegen we helemaal naar Italië... met de beste clubs van... Uit de clubs in Italië met de DJ Cavus Kelly, Ja, die zit verwenen in 2018. Is allemaal een beetje ja, anders, hè? Nieuw jaar, nieuwe kansen. En uh, ook de Nightwalk is erbij. Ik laat je achter met Luca de Bonero met de uh, super swing. En ik zeg tot zometeen na de break. That's not the nothing jump